Mark Hokke met het NOS Journaal. De ruiten van een Joodse van het restaurant aan de Amstelveenseweg... werden in december ingeslagen door een man met een knuppel. De dader was een Palestijn die naar eigen zeggen... de situatie van de Palestijnen in Israël wilde aankaarten. In januari werden de ramen van het restaurant met etensresten besmeurd. Twee ziekenhuizen in Leeuwarden en Eindhoven... stellen operaties uit vanwege de griepgolf. Veel bedden worden ingenomen door patiënten met griepsymptomen of longproblemen omdat er bedden over moeten blijven voor spoedsituaties... worden kleinere operaties uitgesteld. Bij het medisch centrum Leeuwarden gaat het volgens een woordvoerder... om een handvol operaties, zoals een heup of een knie-ingreep. In het Katerina ziekenhuis in Eindhoven... gaat het om 15 geplande operaties die zijn verplaatst. De laatste weken kampen meer ziekenhuizen... met te weinig bedden vanwege de griepgolf. De Israëlische premier Netanyahu en zijn vrouw... worden vanochtend verhoord door de Israëlische politie... De premier en zijn vrouw worden in verband gebracht met meerdere gevallen van corruptie. Ze zouden bijvoorbeeld het grootste telecombedrijf van het land, Bezek, gunsten hebben verleend in ruil voor positieve berichten over hen op de nieuwssite Walla. Gisteren hebben 400.000 mensen belastingaangifte gedaan. Het is een record voor de eerste dag waarop mensen aangifte kunnen doen. Het is altijd druk op de eerste dag, maar volgens de Belastingdienst was het nog drukker dan normaal. Andere momenten waarop veel mensen aangifte doen zijn de laatste twee dagen dat het kan, eind april. Het weer. Eerst nog zon, maar later neemt de bewolking toe. Aan het einde van de middag gaat het vanuit het zuiden licht sneeuwen. De temperatuur loopt op in het zuiden tot rond het vriespunt. Elders blijft het een paar graden vriezen. Morgen zijn er wolken met af en toe zon. In de ochtend kan lokaal nog wat lichte sneeuw vallen. Dit was het NOMS. CFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook roept op zaterdag. Tja, nou, haha, gaan we weer. Ja, het is een gedank, joh. Ik, uh, ik, ik, weet niet, ik hoor een ratelend geluid in dat vliegtuig. Ik weet niet of het normaal is, maar... Het is de kou. Wat is het? Het is de kou. Het is de kou. De kou. Het... Ja, oh, gelukkig. Er zit, er zit een koutje op je vleugel. Nou, ik zeg net wel een man zit, maar. Uh... Nee, een koutje. Een koutje, oh, je was een kraai. Een, een kraai, ja. ja. de vleugel. Ik zeg toch ook, het is kou. Oh, de kou. Oh, de kou. Dat hoor je ratelen. Ja. ja. Er komt een, uh, komt een vrouw, die komt de kroer in. Ja. Een papegaai op de schouder. Ja. Zegt mij, Een vrouw, die vrouw is niet al te knap. Maar de bank, die had ze niks te doen. En ze zegt van uh, Willem, zegt ze, als jij raadt wat voor dier ik op mijn schouder heb, Ja. mag je alles met me doen. Dat is nou, niet waar. Ja. Zeg maar. Dus ik kijk er zo aan, ik kijk er nachts zo uit dan ik schok werkelijk ik schok me helemaal dood. Ik zeg, uh, een olifant. Zeg ze, reken ik ook goed. Ja. Ja, het gaat weer naast zo. Nou ja, goed. We doen ons best uh, in ieder geval weer. Wij zijn, uh, we zijn er alweer met de uh, Boys heb op. Back in Heb jij nou Town. vanochtend dat je bij jezelf gezegd hebt, ik breng ook muziek mee? Of, uh, heb je dat bij jezelf overwogen? Dat je ook muziek meeneemt ook? Ja, ja, ja. Dat heb ik wel overwogen, maar ja. Of hè? gaan we alleen maar aan horen vermoeden? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. <laughs> Ja, natuurlijk. Nee, toen neem ik muziek mee. En natuurlijk, uh, en ouwe hoeren doen we niet. Is, uh, nee, ik, kwam ja. hier, ik kwam hier aan gereden met mijn autootje vanuit uh, het Bloemendaalse. Dan weten de mensen meteen waar ik niet woon. Want oh, je woont op stand, hè? Of, ik, ja, ik woon in een elite woning. Ja, ja. Dat is ja. toch een, naam, een elite buurt ook. Maar is dat dat, huis, dat grote witte huis waarop staat huis van bewaring? Is, Zit dat die? Een, is dit, Nee, dat is de koepel. Oh, sorry. Dat, <laughs> daar <had> jij <laughs> wel, ben jij ook wel wat... Daar ben ik geweest, ben ja. ja, ja daar heb ik, regelmatig heb ik daar vertoefd. Nadat ik daar was vertrokken. natuurlijk. Ook, ook, ook, <laughs> ook, ook, ook, ook, ja. Wat gaan we allemaal doen, joh? Nou ja, ik, ik heb een verhaaltje over mijn buurman. Dat is ook wel leuk. En mijn, en mijn buurvrouw trouwens, met zijn stel. ja. Heel vaak wel, hè? een ja, Constant ruzie, joh. constant ruzie. Echt waar? Ik ga straks vertellen wat er allemaal aan de hand is. Dat is ik, ja, ik, het, het, ik had het koud, maar ik brand nu al van nieuwsgierigheid. Ja, dat. Ja. Brandje. Brandje. Je bent toch niet Willem Brand? Nee, nee, nee. Je bent, nee, je je bent toch Willem Bruist? Ja. Bruist Nou goed, wat ik wel kan vertellen is. Er komt straks een gedicht langs, maar in de tweede uur heb ik gehoord. Dat was op verzoek. Ja. Van een anoniempje, en wij zullen die naam ook niet bekendmaken. Mag dat niet? Nee. Nee, zullen we het doen? Zullen we gewoon zeggen voor wie het gedicht komt? Kijk ja. mij zeg jij het maar. Petra. Petra? Ja, van Petra. Petra uit Friesland. Petra Die, uh... zit je aan de radio gekluisterd, Macy. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar haar, ik vind wel ze een bijzonder talent heeft voor het dichten. Ja, ja, ja. ja ze ja. zou ook bij de regering zou ze een enorme rol kunnen spelen bij het dichten van het begrotingsgat. Zou dat lukken, denk je? Ja, wel, dat lukt haar wel. Als ik zo naar de kwaliteit van haar dichtsel kijk, dan... Ja, ja, ja. Nou ja, goed, ik, uh, ik, ik had het gedicht één keer doorgelezen en, en ik denk van, nou jongens, dit is... Uh, dit ja, jij hebt uh, wel huilen ook, hè? Janken, werkelijk, ja. ja. ja. En daarna had ik Wottels met uit. Nee, Petra, dus, uh, wij bedoelen het serieus. Je hebt echt een mooi gedicht gemaakt en we zullen het straks uh, met de nodige elan uh, brengen. Hè? Want het is. Uh, we steken wel een beetje de draak met je nu, maar dat is niet de bedoeling, want het is echt, het is echt een mooi gedicht. Ja, ja. Het, is, het is een... Ja. Het is een, weet je wat, we vertellen nog helemaal niks. Het tweede uur weet je alles. Zo is dat. Sticks takes for today. Wat een vrolijke start, Willem. Daar, daar knap ik veel op. Want ja, ik, had, ik had het zo koud, jongen. Ik heb mij al warm geslagen. in de gang hier beneden. Weet je ja, no? ja. wat die bouwvakkers ook doen? Dan slaan ze zo met hun armen. Ze slaan ze keihard op hun borst. Ja, en toch helpt dat niet. Nee, bij mij hielp het ook niet. Ik kwam boven en ik had het nog kouder. Echt waar? Ja, het was, maar, maar jij, jij trad me weer met warmte tegemoet. Dus dat geldt allemaal. En dan lekkere kop koffie. Ook nog erbij, maar hij zal wel op zijn, denk ik, inmiddels. Hij is inmiddels leeg. Ik voorzie zo van voor jou weer van... Oh, een, uh, dat vind ik heel, heel eigenlijk vind ik wel, als een van de luisteraars... die dan gewoon geroepen voelde, zeg van... Nou, nou, nou, nou. is lekkers bij de koffie is altijd goed, zeg ik dan maar. Ja, bitterballen. <laughs> nee, die tijd is geweest. Oh, nee, die tijd is geweest. Ik heb gehoord en ook geleerd trouwens van, van mijn cardioloog... dat hij zegt van, nou jongen, van die bitterballen... dan krijg je de hartklepjes van... En dat moet je niet willen, trouwens. Nee, dat moet je ook niet. En, ook, ook al zijn ze van Mora of van andere merken. Nee, je mag geen andere <laughs> merk noemen, hè. Nee, nee, nee, nee, nee. Nee, maar goed, het is of iets lekkers bij de koffie, of koffie zelf. Of kwekerboom toch? Ja, maar daar gaan ze erg bek van. Mora. Kwak, kwak, kwak. Maar ze zijn samen gegaan, hè? Oh ja, is het ja, ja. zo? Oh. Ja, ja, ja, ja. Oh, nou, ze rijden goed. Hartstikke goed is dat. Hartstikke goed, ja. Nee, ja. Zolang je er gaat roeren vind ik alles goed. Ja. Nee, maar als ik ergens van, van, ja. van wakker word, niet wakker word, van blij word. Dan is dat van koffie, maar iets lekkers erbij. Maar ook van de liefde eigenlijk. Daar, ja. wil, ik, daar wil ik even iets over vertellen. Mag dat? Nou, ik ga, ik ga er even lekker voor zitten, hoor. Ja, ik, ik, ik, ik In elke stem die ik hoor, hoor ik jouw mond bij mijn oor. Die zegt, ik hou van jou. Ging naar de dokter daarvoor. Ik vroeg, waar komt dat toch door? Hij zei, ik hou van jou. Sinds de dag dat ik je ken, staat de wereld op zijn Een Stukje dat nog niet af is... En die liefde van jou, die krijg ik bijna van jou voor not. Of uit een jurkje of zo. een keer een oorbel cadeau, een doosje chocola. Maar heel waar anders niet waar dan, soms takker die zavonds laat laten twijfelen staan. Voor dat rood verlichte raam, waar een rosse Was je zo'n man in Kazendrecht, echte liefde kost de hel. En pas geleden mocht ik mee naar een schoonlui in Speterdel. een rot oh, wat een kut voetbal zegt Dat kut Den Haag is toch slecht Je moeder kreeg een kleur Ga dat ook bij jou thuis oh, vroeg ze mij toen maar heel snel Licht ook aan het weer zei Als van dat kut weer is dan Je ouders zijn toch zo gek met mij Liefde maakt vaak troef tot ziek aan toe Maar merk er weinig van tot nu toe Het hundige fluit De geit ook De een die kwaakt Iedereen die was zo blij Op de boerderij De boer zijn kippen En de meid die melkt de stier Ik zie het hier wel zitten Ik spring op de blok De koe roept boe de kip roept ook, de spier ook geheet. Iedereen die was zo op de boerderij. Waar gaan we weer jongens. Ja, dat is even een je met een... Uh... Ja, Sjaak Kloes, leuk ja, hè. Ken die je nummer? Ja, nee, dit, dit nummer ken ik echt niet. Dus, uh, ja, als, ik, ik heb natuurlijk heel veel met Sjaak muzikaal nou ja. mogen doorbrengen. en uh, Het was altijd uh, Joe Cocker of uh, dat soort haar, weet je wel. En uh, Bad Tears bijvoorbeeld. Hè? Ja. Nummers als Spinning Wheel. Dat ken je ook wel, hè? Ja, ja, ja, Spinning. Ja, tuurlijk. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, uh, ja ik mis hem nog steeds, hoor. Het was een dijk van de muzikant, die, uh, die Jacques ja. en, uh, uh, Maar, maar dit, dit is ludiek natuurlijk, hè, op de boerderij. Dit is heel ik, ludiek. En ik, het, is, uh, het wordt nooit gedraaid, hè? Nou, vandaag wel. Vandaag mooi bij de boys hoor je alles, hè? Ja, hey, want eh, ik, ik reed laatst over zo'n landweggetje. Mm -hmm. ja, Rijd jij ook wel eens over een landweggetje? Of, nou, dus, Alleen als ik verdwaald ben. Ze vragen wel eens aan mij, kom, kom je door het hele land en als het glad is wel. Nou, ik reed daar dus tussen de boerderijen door, want... Ik, ik denk er nou ineens aan dat dit nummer boerderij nou voorbij komt. Ja. En, ik, en er steekt een kip over, Willem. Gewoon, die steekt gewoon plotseling over. Ik kon, hem, niet, ik kon, hem, echt, kon hem echt niet meer ontwijken. Oh? Dus Graham hartstikke plat. Oh, God. Maar ja, ik zie daar in het. Uh, Achter het hek zie ik zo'n boer, die staat er zo'n beetje met, met, met, met zo'n schoffel een beetje dat land te bewerken. Ja, dat doen boeren, hè? En ik denk, ja, hij heeft het vast gezien Ik denk, ja. dus ik stap maar even uit. Ja. halve dat, dat je even uitstapt. Vind ik wel heel netjes, vind ik heel netjes, ja. Dus ik stap, ik, ik loop naar die boer toe. Mm -hmm. Ik zeg, ja, boer, ik zeg, kijk op de weg daar. En die boer, die staat zo te kijken. Ik zeg, is die kip van u? Zegt die boer, nee, ik heb niet van die platte kip. GELACH nee. Round Like a circle in a spiral Like a wheel within a wheel Never ending or beginning On a never spinning reel Like a snowball down a mountain Or a carnival balloon Like a carousel that's turning Running rings around the moon Like a clockless hands are sweeping Past the minutes of its face And the world is like an apple Whirling silently in space Like the circles that you find in the windmills of your mind Like a tunnel that you follow To a tunnel of its own Down a hollow to a cavern Where the sun has never shone Like a door that keeps revolving In a half-forgotten dream Or the ripples from a pebble Someone tosses in a stream Like a clock whose hands are sweeping Past the minutes of its face And the world is like an apple Whirling silently in space Like the circles that you find in the windmills of your mind Keys that jingle in your pocket Words that jangle in your head Why did summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along the shore And leave their footprints in the sand Is the sound of distant drumming Just the fingers of your hand Pictures hanging in a hallway and the fragment of a song Half remembered names and faces But to whom do they belong? When you knew that it was over, you were suddenly aware That the autumn leaves were turning to the color of her hair A circle in a spiral, a wheel within a wheel Never ending or beginning on an ever-spinning reel As the images unwind, like the circles that you find In the windmills of your mind Het is me in de kop geslagen maar ik word er zo vrolijk van hè? Dus Ja ja ja. they open all the wallets and they close all the minds and they love to buy you all we ask all the questions you take up to the Don't believe that. Don't believe Ja, natuurlijk, Canada is ook weer wakker. En niet alleen Canada, maar Alkmaar zit aan, nee, Alkmaar zit aan de koffie. Vladingen zit aan de koffie. Wilnis? Hebben ze daar koffie in dan? Nu wel, denk ik. Okay. Daar tegen wij niet, maar dat geeft verder niet. Uh, Wilnis ook. Uh, Wilnis, oh, Wilnis zit ook te luisteren. En Wilnis ligt bij... Uh... Mag ik jou wat verklappen? Daar komt ie. Mag ik jou wat verklappen? Geen, uh, ik heb geen... een vriendinnetje gehad in Wilnis. Oh, hey, en, wat, ja. de, en hoe heet zijn we, doet de vader? Uh, wat, nou, ik weet niet of zijn vader... Een biologische vader was overleden, geloof ik. Was hij een bioloog? Nee, nee. in het onderwijs of zo? Nee, ook, oh, nee. Niet. Ja, hij, hij was er niet meer. Hij was overleden, Willem. Uh, oh, ja. Oh, dus hij oh. had een, uh, een, een stiefvader. Ja. Uh, en zij had een, een, een zusje. Die was door een autoongeluk getroffen. Die had zijn benen verloren. Maar ja, het was altijd al een half zusje. Dus, ah, dus, dus. Het is zo jammer. Ik denk, er komt een serieus verhaal. Er komt eindelijk eens in het serieuze. Uh, de belichaming. Nee, maar serieusiteit uit Duif komt nu, dacht ik. Dat meisje uit Wilnis, dat ja. heette Annemarie. Anne-Marie. Hebben we daar nog een liedje over? Anne-Marie, dan kunnen we straks even opzoeken. Ja, die zoeken we wel eventjes op. Anne-Marie zo. Kromenie ofzo. Nee, nee, nee. Nee, dat kan niet. Want net zeggen: je, ze komt met wildnis. Ja, ik kwam met wildnis. Ja. Nee, maar dat is echt waar. Daar heb ik echt een vriendinnetje vroeger gehad. Ja, Ja. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen. Want jij had het al eerder verteld. Het ligt een bij Meidrecht? Bij Meidrecht. Ja, ja, ja. Tussen Fink en Veen en Meidrecht. Ja. En ik heb een research gedaan naar aanleiding van het verhaal wat je net vertelde. En ze hebben het er nog over. Ja. Heb jij, volg jij wel eens uitzendingen van de rijdende rechter? Uh, sterker nog, ik bestuur die auto. Ja. Ja. Oh, is dat zo? Ja ja, ja, ja, ja. Ja, dan wordt die rechter steeds linker zeker. Hou op schei uit. Ja, ja, die wordt heel boos af en toe. Behoorlijk, he. ja. Ja, al die zeurende mensen. En ik had, ik had, onze buren, ja. uh, die zijn ook zo uh, lelijk tegen elkaar. Want ik had constant ruzie. En het komt, zij is Surinaamse. En oh ja? zij is fan van, van metal. Van wat? Metal. Metaal. Metaal, staal. Een ijzervreter ja, zeg maar. Ze heeft ook part-time bij Tata Steel gewerkt ook natuurlijk. En ze is begonnen met, met muziek, is ze is begonnen met Steel Drums ook. Oh. Maar ze houdt bijvoorbeeld van Iron Maiden. En ze houdt van Black Sabbath. Echt waar? En Metallica natuurlijk. Al die, al die metaalgroepen. En haar ja. man, ja. Dat, is, dat is nou het criterium van die ruzies. Ja. Haar man, die is meer van hout. Die houdt van hout. Hout. Maar He, die plaatjes van Gert Timmerman en ja. zo. En John Woodhouse natuurlijk. Dat is die ook En de huh? carpenters. De carpenters. En, en, ja. En uh, dan zegt zijn vrouw ook vaak van... Jij houdt niet meer van mij. Nee. Want zij valt dan weer meer op metaal. Hè? Ja, ja. Dan hebben ze een zoon. Ja. En die heeft een condoomfabriek. Echt waar? Ja. Die houdt helemaal niet van metaal. Die houdt ook niet van hout. Nee. Die houdt van rubber. Rubber. Ja, rubber Robbie is dat. Oh, hij? Hey. Ja. ja, ik heb het van die, zing, ooit, ja. die zingt ook. De Nederlandse die, Sterren. Ja, ja, ja, dat, is ook ja staat, dat is helemaal zo. hij komt ook op Bloemendaal, dat wist ik niet. Ja, maar hoe kom ik er nou bij? Geen idee. Eh, ik ah. weet, <laughs> <laughs> ah, ik ja, weet het niet. Nee, deze vrouw, ja. dus mijn buurvrouw, die heeft hem een, een, een nummertje aangevraagd van, van uh, uh, uh, Iron Maiden. Dat is de IJzeren uh, Maagd. Ja. Nou, is zij geen maagd meer, kan ik je verklappen? Ja, ja. Uh, hij is jij, misschien... komt wel, jij komt er wel erg vaak, hè, geloof ik. Hij is. Uh, nou. Oh. <laughs> hij, is, hij is dwars door een spiraaltje heger. De... Ik wil het niet weten. Ik praat er gewoon doorheen. Ik praat er ja. gewoon doorheen. Met die oude ik, beta <laughs> ik praat er gewoon doorheen. Want uh, als wij nu de Mediawet of de Mediabeheer op ons dak krijgen. Dan, dat dan is, weet ik maar, maar, maar, maar je wil een nummer over Iron Maiden. Nou, hè? Zij. He? He? Ik, ik, ik heb geen idee hoe het klinkt. Zij nee. wil dat horen. Maar ik heb een, een verzoek aan jou Willem. Zou je het wat rustig willen houden? Want meteen die, die hevige metalen. Ja, nee, uh, heavy metal. Dat, dat, dat zit ook niet in mijn genre. zag uh, maar weer eens lood in mijn schoen, dat is ook metaal trouwens. Dat is ook metaal. Maar ja, dat is wel, ja, dat is oud. Dat is, dat is Zij echt, zijn echt zware metaal. En wij hebben het in deze uitzending, luisteraars, hebben wij het ook zwaar als lood. Al ja. Want wij moeten keuzes maken, de juiste keuze maken voor muziek. Ja. En Willem staat helemaal te zweten achter zijn, achter zijn schuifpaneel nu, want hij moet een nummer opzoeken van Iron Maiden, wat een beetje. Wat een, uh, wat een beetje past in onze, onze format. in onze format. In onze format. Ik heb Sign of the Cross. En Sign of the Cross, dat is een uh, uh, ballad van, ja. uh, van Iron Maiden. En, uh, ik weet helemaal niks van Iron Maiden, maar het nummer komt uit uh, 1998, nou, daar is het van. Ja. Uh, hij is nooit op single gebracht. Wel uh, in de live track. Ja. En die live track die is dan weer in de bootleg terechtgekomen. Het is een illegale LP. Ja. Waar dit nummer dus ook op staat. Okay, maar moeten we nou, als we dus voor haar wat gedraaid hebben... straks ook wat voor die meneer die zo van hout houdt. Uh... Ja, daar heb ik wel wat voor. Ja? Kom, goed, die gooi ik er direct achteraan in. Is goed. Okay. Beware. Ja, dit, dit lijkt meer op muziek van Enigma of zo. Toch? Uh, ja, maar toen bezong Enigma niet met dit nummer. Maar dit is. Uh... Oh. Nee. Nou, ik vind het eigenlijk meer, uh, meer iets uh, evangelisch eigenlijk. Ja, dat lijkt het wel op. hè? Maar goed, uh, laat maar even, even een stukje door. Uh, even, zal ik, even, even, zal ik ja, je dat... even een stukje verder? Dat je zegt van nou. Uh... Ja. Oh, eens even kijken. Anders begint die buurvrouw weer te janken. Ja, ja, ja, ja. Kijk dat weer. Nou, het enige wat ik jou kan adviseren is... Uh, ...of verhuizen. <laughs> of, en dit, was echt, dit is echt Iron Maiden, luisteraars. <laughs> ja, dit ook, is, ja, dit is echt Iron Maiden. Ik Kan je een heel klein stukje, een ander nummer... Dat, ...dat de mensen toch even weten wie het ja, is. Ja, IJssel of Avalon heb ik ook wel. Kijk. Ja. Ja. Ja. Dat klinkt ook ja. nog wel uh, acceptabel, toch? Jawel, jawel, jawel. jawel. Maar zeg dus, ik, kijk, eh, ballets. Zijn, Iron Maiden heeft ook ballets gemaakt. Ballet. Ook met een S erachter. Er is een luisteraar en die stuurde een berichtje. Kan Charles, die buurvrouw, geen staaltabletten geven? Ja. Jammer, hè? Nou, mag ik, uh, mag ik dit uh, nummer uh, wegveden en erbij zeggen van nou... Uh, als jij mij dus ondersteunen wil als ik ben opgenomen bij de eerste post vanwege mishandeling door mijn buurvrouw... dan, ja. dan uh, ga ik akkoord bij deze. Ja, dat is goed. Ik heb, uh, ik heb wel een, een, een ander nummer voor, uh, voor de buurvrouw. En uh, daar moeten ze maar eens eventjes naar luisteren. Want uh, ja, die, die, die donkere metalen, dat, uh, ik heb daar niet zoveel mee. Ik ben, uh, ja, ik ben meer van het licht, zeg maar. Oké. Okay. Kent u dat woord, het licht? Het licht. Het licht. Nou, er is gaan... een lichtje in mijn hart. Ook. En dat is. Hij, wil, hij zal <laughs> komen, hè? Hij zal komen. Ja. ja. Nou, ja. we gaan eens kijken. Ja. Buurvrouw, deze is ook voor u. Maak mijn hartje rein. Maak mijn hartje vroeg. Dak in de hemel mag kom I pray for that day Pray for that day That Jesus will come Jesus will come To take me away, take me away In His heaven of love Lord, To them angels above Jesus will come yeah. Jesus will oh, come Oh yeah Hij neemt mij mee The Himal He Struck is done, Benic Verdween. I pray for, that day pray for that day that Jesus will come, Jesus will come to take me, take me away in his heaven of love to them angels above. Jesus will come. Yeah. Jesus I know I you I you. Who you. you the Lord is mighty the Lord is mighty the Lord is mighty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 ja, Jezus ah. welkom. En deze was ook voor de buur van Bloemenaal. Ja, Ja, daar ah, wil ik me best wel blij met jou. Want zo als het weekend altijd nadert, en de zondag met name natuurlijk, ja. dan raak ik toch altijd in een bepaalde sfeer. En uh, Echt waar? ja, dan ben ik altijd een beetje, beetje, een beetje. Uh, emotioneel en zo. En dan, ja. dan, dan, maar komt dat niet, kom niet door je medicijn, of dat je te veel drinkt? Dan altijd een beetje. Schiet ja. ik altijd een beetje vol. Ja, en dan kan ik dan kan ik ook bijna niet meer aan mijn woorden komen. Ja. En dan, maar dan, uh, ik heb nieuws voor je, dat heb je niet alleen op vrijdag hoor. Nee, dat was heel flauw, dat was heel flauw. Nee, maar ik begrijp je wel natuurlijk, jawel, jawel. Ik begrijp je wel. Hé, hey, maar uh, ik moet toch een beetje de regie een beetje strak houden, want uh, ja. anders kom ik niet goed. Want die buurvrouw, die hebben we net uh, een, ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Uh, een st st staaltje van ons goedwilligheid uh, gegeven. Zo, nou dat wil ik op een tegeltje. Ja. Absoluut, ja, ja. ja. Dus uh, en, maar, maar de buurman, de buurman, ja, die ging uh, ja, ja. al een dus, berichtje naar mij. En, ik ben blij dat jij hem opnam. Want, uh, ja, nou daar word ik helemaal gek van. Wat een ja. ag agressieve buurman is dat. Uh. Ja, ja, hij zit onder de tato's ook. Hè? Volgens mij is zijn hoofd van hetzelfde materiaal als zijn hart. Hij zegt laatst tegen mij, hij zegt, weet je dat ik een, een leeuw op mijn... Nee, een beer, had hij een beer op zijn achterwerk getatoeëerd. <lacht> oh ja? Ja, oké. Okay. Ik zeg, dat wil ik zien. <lacht> Dus, dus hij trekt zijn slip naar beneden, ja. hij bukt zo, <laughs> ik zie helemaal geen beer, <laughs> hij zit in die genetische <laughs> oh, ik word een knettergek van je, nou deze voor de buurman. Hij had al een houten kop, en nou is een houthaard nog. Ja, en van beren naar puma's, het is een kleine overgang. <laughs> het is één berg. Ja, één berg.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 Dit is mijn hart, een houten hart. De dames voor u hebben het alvast bezwaar. Dus wees maar lief, dat kan geen kwaad. En stelen lijkt me niet. Pijn, als toen ik het origineel nee. nog had. Het gouden goud, maakt klein. Dit hart, ik heb het pas gekost. Een tweede borst, tweede hals. Je blijft geen gouden koos, geen koos. Ook al had je, geen koos, je geen ook ook het wel de kans. Want dit is mijn hart, een houten hart. De Dat dames voor u hebben het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 Ja, we zitten hier te communiceren met elkaar, maar het gaat niet echt goed. Dus ja, wij, wij zitten er al aan te denken om een keurig gebarentaal te doen. Maar... Uh, mooi nummer, Puma's met het gouden hart. Uh, ja, nee, het is houten hart, sorry. Houten, oh, ha houten, houten, houten hart. Oh, hout, oh ja, je... houten hart. Ja, en, en, Want jij komt kom niet alleen uit je woorden, maar ja, je oren slaan ook dicht. Ja, het was voor de buurman, hè? Dus, die, ja, oh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nou, buurman, uh, buurman, buurman. Bij deze alle wensen ingewilligd. Dus geen ruzie meer maken met je vrouw over staal of hout. ja. Hey, ik ga er wel een kunstkop van, hoor. De, de, ja. de, de dag begint met wat zon. Oh, wacht eventjes, even. jij gaat het weer doen, jongen. Ja, ik ga het weer doen. Ga weer? Of opnieuw? Of alweer. alweer. Nou. Hey, de dag begint, dan nou denk je natuurlijk... van Kijk je naar buiten of lees je het voor? Nou, ik kijk naar buiten en, ja. ik, en ik lees het, voor. En lees het en dan, voor. Dan noteren we bij deze dat het ook klopt. Hè? Dus de dag begint met wat zon. Dus dat heeft de, de, de weerman helemaal goed uh, geformuleerd. Aan het eind van de middag en in de avond gaat het vanuit het zuiden. Dat is uh, zo'n beetje in die buurt van Zeeland, geloof ik, hè? in Brabant en zo. Dat is een verschil, en, maar goed, te ja, geven, daar he? gaat het ja. licht sneeuwen, <laughs> uh, luisteraar. Sneeuwen? Uh, sneeuwen, ja, dat zijn die witte blokjes die komen dan naar beneden. Ja, ja. In het noorden, dat is Groningen. Ja, heel goed. Friesland ook. Kop van Noord-Holland. Ja. Daar blijft het droog. Oh. Ja, dat Sta, staat, staat allemaal beschreven. Hè? Ik, heb het, ik heb het hier allemaal voor me, dus ik kan het allemaal nauwkeurig kan ik het, kan ik het voorlezen. Ja. De, de temperatuur loopt in het zuiden eh, op tot rond het vriespunt. Maar, He, dus het kan vriezen, het kan dooien daar. Hè? Het kan vriezen en, en het kan dooien. Ja. Maar, maar ik heb ook iets gehoord over gladheid. Ja, nee, maar elders blijft het zo'n 2 of 3 graden vriezen. En de matige tot krachtige oostwind maakt ja. het een stuk kouder. Morgen. Dat zal je niet verbazen. Dan zijn er wolken. Ja. Maar er is ook soms zon. Ja. zon. En dat komt gewoon omdat die zon dan af en toe tussen de wolken doorkomt. Mm -hmm. En dan kan vooral in de ochtend lokaal wat lichte sneeuw vallen. Maar ik vraag me daar nog één, ja. één ding af. Je hebt het over die zon. Hè. Zullen dat nu dezelfde wolken zijn of niet? Nee. He, want je hebt ziet de maan schijnt door de wolken. Nee, dus het zijn de bomen, Willem. Oh, oh. verdomme. Ja, houdt er onderwerp. Ja. Ik moet zo direct in de keuken toch maar weer eens even spreken. Ja. <laughs> Af en toe toch weer een... Oh, sorry, ja, nou sorry, goed, sorry. En maakt het allemaal, Nou, en helemaal van maar, apropos, Dat me apropos. daar gaat wel allemaal niks. Doe het nog een keer. Ja. Nou, in het noorden wordt, op, uh, wordt het opnieuw een ijsdag. Hè? Dus, dus in het zuiden kan het een beetje gaan dooien. Het je ook zo heel langzaam op naar het noorden. Nee, waar, Ik waar ben er blij mee, hoor. Ik ben er blij mee. Maar ik ga de nachtdienst in. Ik heb weer zes nachtdiensten, hè, dus... Uh, nou, dan zit je toch lekker binnen, of niet? Of zit je buiten? Nee, nee, nee, ik heb, nee, Ik heb een andere baan. Ik was... Uh, nee, dat klopt. Ik was dat voor een paar maanden nou geleden. Baanveger. als ik nachtburgemeester van Vladingen was ik. Ja. Maar uh, ja, ik zit uh, nu aan de andere kant van de deur. Je hebt een andere en... baan. Je bent nou baanveger op het ijs. Ja, niet? ook. Ook. Ja. Dus ja, dan heb je het koud, natuurlijk. Hou op schij uit. Weet hey, je wat erger dat... is dan wintertenen? Nee. Sneeuwballen. <laughs> Goed, had je verder nog ja, iets? Nou ja, had ik verder nog iets? Nou ja, dat weet ik niet. Het, het is een beetje, het is een beetje uh, uh, onzeker nog of de, of de koude periode weer terug gaat komen. Oh. Ja, uh, het kan zomaar zijn dat zo dinsdag, woensdag dat toch weer een beetje... Want dan trekt de wind weer naar het oosten. Ja. En het kan zijn dan dat de koude lucht dan weer een beetje verliest en zo. Maar, ja, ik maar, maar, maar, maar vind je het leuk als er een beetje sneeuw komt? Nee. nee, nee, niet. nee want? Nee. Want? N uh, ja, want. want, want, want? Nou, ik gaf het net al aan, hè. wat is er erger dan winteretenen? Ja, ja, sneeuwballen. Ko dan komt door die sneeuw. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar jij hebt niet... ik vind het wel, wel mooi. Het, ik is, heb... het is heel mooi, alleen als, voor de mensen die er doorheen moeten, is het niet uh, dat je zegt van nou. Uh, en voor mensen die, die moeilijk te be zijn en dan naar buiten moeten Ja, zeg maar het valt, valt mij op, alles verloopt zo lekker gladjes van. Ja, dat wel. Dat Top? wel, dat wel. Maar ja, dat gaat niet voor iedereen op, denk ik. De mensen die naar de wintersport gaan of uh, terugkeren, nou, die, uh, die. keren, ja, ze keren terug. Ja, die keren terug, maar die hebben het zwaar hoor. Want de, de, de route naar de landen waar dus de wintersport bedreven kan worden. Ja. Uh, eh, Frankrijk, uh, Oostenrijk, uh, Zwitserland. Staborst. Nou, ben ik even serieus. Mm -hmm. je, je zou niet zeggen dat ik dat ook kan zijn. Maar kan ook. Kan ja, ook wel, ja, ja kijk Ja, daar op. hebben de mensen het zwaar hoor. Want dan, dan staan ze in de file en zo. En mm -hmm. dan, uh, en dan uh, als je daar niks bij hebt in de auto een drinken of op voedsel. Ja. Maar dan, uh, ah, dan neem je toch mee, je weet ja, je, dat het ja, ja, Dat wordt ook geadviseerd. Ja. Maar dat doen ze niet voor niks aan het adviseren natuurlijk. Nee, want dat er blijken is zo. toch een hoop mensen blijken on, onvoorbereid ja. zo'n lange reis te aanvaarden. Ja dat, ja. Weet je, dat, uh, ja, dat ligt ook een beetje aan de mensen zelf, denk ik. Ja. Als je met kinderen het pad op gaat. Ja, dat, nou, uh, ja. mensen hebben zo, soms hebben, hebben ze geen geld om, om dingen in te slaan, dan kopen ze van alles op de lat. Hebben ze de ski al aan als ze nog weg moeten? Dat is al makkelijk dan, als je er toch de skilat nog bij hebt. Ja. ja. ja. goed. Had je uh, verder nog, uh, nog iets nuttigs nee, te vertellen in nee, Duif? Nee, nee, maar dit was een beetje het weerbeeld. Hè? Ja, dus dus ja. Een, beetje, een beetje lichte sneeuw vanuit het zuiden. Ja. Uh, het kan vriezen, het kan dooien, Maar in het noorden blijft het vriezen. Ja. Dus daar kunnen ze nog een tijdje doorschaatsen. Dat is zo. En nou, uh, dat is mooi. Krijgen we nog een Elfstedentocht? Uh, vandaag niet. Vandaag niet? Nee, ik denk ook niet dat hij er komt. Dat, dat, dat, dat lukt gewoon niet. Want ik heb uh, uh, foto's gezien op Facebook... dat tussen de rayonhoofden... die zijn dus met een grote duwboot... alle knalen afgewezen om te kijken hoe dik het ijs is. Ja. En het ijs ligt er niet meer. Dus, ja, stuk gevaar, denk ik. O, oh jee. Ja, niks aan te doen. Wat Goed. een schok is dat nou weer. Ja, maar een gegeven weet je, Ik ben, ik ben hem, helemaal uit ja. met doen. Ik ben ja, je mag, met... ja, nee, dat maakt niet aan. Ga rustig zitten. En, uh, Neem die pilletjes. Man. Want ik wil nog IJssel... Nee, niet die pilletjes. Dat zijn zetpillen. Ze ja. uitspuren. Het spuugt naar uit, man. <laughs> Wilde, jongen, jongen, jongen. Ik wilde op het IJsselmeer wilde niet gaan, uh, ja. uh, gaan uh, uh, schaatsen. Echt waar? Ja. En? Maar als jij zegt van ja, het al is schots en scheef daar. Dan, dan, dan Ik zou het niet doen. Ik zou het niet doen. Nee. Wat ik wel zou doen, ik ga, ik ga een verzoekje draaien. Ik heb een verzoekje. O, en toen uh, is er zeker om gevraagd. Hier is er gevraagd. Ja. ja. Het is een hele oude en ik vond het wel leuk. Ja. Hij is uh, via de mail je aangevraagd. Ja, mail? Uh, mail. Mail. Dat is uh, wat je, waar je brood van maakt, zeg maar. Ja. Ja. ja. Stuiven. Nou... En uh, die man uh, die zegt van uh, dat nummer dat hebben jullie vast niet in jullie repertoire zitten. Nou wij hebben hem wel en ik ga hem draaien en voor iedereen die het kent. Luid meezingen Steeds zie ik in gedachten weer mijn Mary. Vloeken en vechten. Een man Overal waar ze kwam, schopte ze herrie Ze kon zeilen, zoals nu nog niemand kan Ze heette Bladimerie En was de schrik der zee Dus drink op Bladimerie en op alles wat ze deed. Maar haar schip verscheen was ze erg gauw knokken. En niemand ontsnapte levend aan het gevecht. Beloningen konden helaas geen mens meer lokken. Want iedereen was aan het leven meer gehecht. Ze heette Vladimir en was de schrik der zee. Dus drink op Vladimir en op alles wat ze deed. In de zee. Dus drink op, Lady en op alles wat ze deed. Maar op zekere dag t was net na het eten, het viel Mary overboord en ging toen heen. Ze kon niet zwemmen.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 ja, Tom en Dick. Wie kent ze niet? Jij kent ze wel, hè? Ik ken ze wel. Ik heb uh, met mijn zuster op school gezeten ook. Oh, met uh, Mien? Ja, met Mien, ja. Mien. Mientje van Dick. Ja, ik ja. Heb ook een Vladimir. Die was het trouwens. Hoor. Nou, dat was, dat was, dat was een, uh, nou, werkelijk uh, een akela. Dat dat is was een, een, ja, daar word je helemaal bang van, hoor. Daar word je in de, bij, de, bij, de, bij de scout. Nee. Bij, uh, bij de scouting zou je er heel erg, uh, heel, erg uh, ja, dus heel erg, ja. Komend ja. jaar, komend, komend jaar, dus dit jaar. Nieuwsbericht, dan gaan we nieuwsbericht. Ja, nieuwsbericht. Oh. Is er weer uh, Pride at the Beach. Wat krijg je? Pride at the Beach. Pride at in the Beach. Zandvoort. Oh, oh dat? Ja. ja. Ik laat de eerste Alinea al even voorlezen door Harm. Vind je dat goed? Ja, dat is goed. Harm, kom maar. De editie van dit jaar vindt plaats van maandag 30 juli. Tot en met woensdag 1 augustus. Succes hebben ze gehad vorig jaar. En volgens Zandvoort Marketing is de eerste editie... een overweldigend succes geweest, hoor. Waarbij de, uh, de rechter van wie je bent... En van wie je houdt, allemaal centraal staan. Ook voor de editie van 2018 staat de parade en de andere activiteiten weer gepland. Dit thema van het jaar is helden, oftewel heroes. Ik ken nu wel, hè, heroes. Dat zijn helden. Dat is de Engelse vertaling daarvan. Ja. Yeah. En daarmee sluit, Pride at the Beach, die sluit aan op de activiteiten van Pride Amsterdam. Directeur Lucien Spee van Pride Amsterdam zegt hierover dat iedereen wat iemand kent die van de heldenstatus, uh, of die van, die de heldenstatus verdient, Willem. Hoe vind je dat nou? Ik vind geweld, Harm. Wat doe je dat goed, man? Dat is het enige, hè? Ik heb ook geoefend ook, Echt waar? Hoor. Ja, ik vind het hartstikke leuk. Ik doe ook mee, hè? Heb, jij, heb, jij, heb, jij heb je, heb heb Ik ben ook een held. Een held? Ik ben ook een held. Ja, dat jij ik dit doe... überhaupt durft. Ja, dat maakt je ja. al een held. Ja. Nou, heb jij ervoor ook een harem, harpje? Harm, even naar de kant, zodat uh. ik de rest van het uh, verhaal... Ja, ja doe dat. Maar. maar ik heb toch één vraag aan, aan, aan Harm. Is hij ook niet geweten uit Harm met een harpje? Nee, dat, nee, nee, nee, nee. Dat was een cabaretier in Nederland. Oh, was, was die Henk Elsink. Henk Elsink. Was. Henk Helsink. Ken die ook? Ja, uit Udenenske. Ook, ook, ook een stuk, hoor. Kanje was dat ook, nou, hoor. Nou, had Is niet, een goede tijd, hoor. hoor. Ja, echt waar? Is een goede tijd. Ja, ja. Maar nou. moet, die, ik moet nou weer een ander het woord geven. Want dat schijnt het niet serieus genoeg te doen. Nou, Willem, of Harm, sorry. Eh... Uh, de directeur denkt vooral aan mensen die het voort en, uh, voortouw nemen en ergens voor staan. Het gaat om mensen al dan niet behorend bij de LHBTI-community. De wat? De LHBTI-community. Ja. Ik weet niet waar dat voor staat. Misschien oh, dat het ergens... wilde net vragen. Ja, ja. De, misschien dat het verderop in het stuk nog duidelijk ja, wordt. Ja. Die Wacht zich op dan. verschillende manieren inzetten voor mensenrechten in het algemeen. Mm -hmm. En ofwel de LHBTI community in het bijzonder. Wat, was, wat betekent dat ook alweer? Oh nee, dat wist je niet. Nee. Oh, dat wist ik niet. Nee, nee, nee, nee. <lacht> Nou, ik ben, ik ben even vooruit op het kijken. Ja, ja, ja. Doe maar eventjes. Ik doe wel even een stukje tussenmuziek. Nee, ja, nee ik, ik kan het niet vinden Willem, helaas. Nou ja. We moeten straks buiten de uitzending nog even kijken wat die afkorting dan betekent. Ja, en Haram weet het ook niet. Ik weet het ook niet. Nee. Ik heb er geen idee van. Nee. Dit is wel een hele mooie term hoor. Ja, ja, ja. ja, ja om ja, ja. omschreven ook. Ja, ik, uh, ik, ik schiet weer helemaal vol natuurlijk. Ja. ja. Maar nou ja, in ieder geval is het dus... Uh, luisteraars, uh, dit jaar is weer die Pride uh, at the Beach. En dat gaat allemaal uh, plaatsvinden op maandag, uh, van maandag 30 juli tot en met woensdag... 1 augustus. Ik hoop dus één ding wel, eerlijk gezegd. Het overlapt twee maanden. Ja, ja, sorry Harm, dat ik je even in de reden van. Maar één ding uh, wil ik toch wel even zeggen. Uh, vorig jaar is het ook geweest, hè? Ja, daar ben, ja. ben ik ook bij. ben je bij ja, geweest, natuurlijk. Ja, je, je stond, zo, je, je, ze jij ze stond zo, in een Hebben ze hem zo mishandeld na afloop? Echt waar? Ja. Waarom? Nou, dat weet ik niet. Nee. Ik, ik liep gewoon met mijn vriend... liep ik hier zo uh, ge, uh, hand in hand... Ja. door de Haltenstraat. Ja, en toen? En toen zeiden ze... Halt, zei halt. ze halt. De, hadden ze uniformen dan? Nee nee, nee, nee, nee. En toen gaven ze me zo'n klap. Ja. ja. Maar als jullie dit jaar weer meedoen... want ja. jij doet het waarschijnlijk ook mensen. Dus zit je weer boot 12 of uh, boot 4? Of zit je nu? Dat is in Amsterdam. Oh, so, oh. ja. Want de ik, vorige keer gingen ze ook met boten... Hè, met de boten hadden ze dus de... de de, de, die praaitocht gedaan. En ze gingen over het strand. En het stof als een gek. Ja, dat is logisch natuurlijk. Ja, het is geen water, hè. Ja, maar ik ben wel gek van het strand, hoor. Ja, ja. Want je kan zo lekker bruin worden daar, hè. Ja. ja. Dus. Goed. Veilig buitenlands nieuws. Almelo. Ja. Ehm... <laughs> um. Had je verder nog uh, iets uh, te maken? Nee, ja, nee Harem uh, gaat even naar het toilet, gelukkig ja. zijn, we, die zijn we even kwijt. Schoen, dus. Ja, wat ja, oh, ja, een wel aardige man hoor, verder hoor. Dus, niks, ja. niks, niks meer, maar goed, in ieder geval, uh, nou, we hebben weer die, die, die, die pride hier in Zandvoort. Uh, uh, dat is, vinden de, de, de, de, de middenstand vindt dat wel leuk, waarschijnlijk. Ja. Want daar komt er natuurlijk een hoop publiek op af. Ja. En dan wordt er weer veel geconsumeerd. En dan uh, hebben we economisch ook weer uh, uh, profijt van hier in Zandvoort, toch? Ja, dat denk ik wel. Ja, ja, ja dat, nou. denk ik, dat denk ik wel. Dus ja. Hé, hey, wat zullen we nou weer krijgen dan? Oh, ik word even zo... Wordt ik word er dan gebeld? Zo. Ja, nee, er werd gebeld. Er werd inderdaad gebeld. Hallo, uh, staat... Willem en ja. Sarah, er wordt gebeld. Ja, doe maar open dan, want volgens mij staat er een hele, een hele, hele groep voor de deur, man. Ja, ja kom binnen. Als nou, wat zullen we nou krijgen zeg? Indianen! Ja, een hele lawaai FCA staat hier, joh. Young man, there's no need to feel down, I said. Young man, pick yourself off the ground, I said. Ja, zo gaan we weer richting de klok van, uh, van 11 uur. Uh, Harm weg zie ik. Ja, die is, al, die is gelukkig naar buiten. Want uh, ik bedoel, die houdt die uitzending maar op en allemaal. Dat moeten we niet hebben natuurlijk. Nee, man, de, de, man, man, de, de, de village people, leuk hè? Leuke groep, hè? Ja, maar ze er nou een bouwvakker bij een bouwvakker? Ja, dat kan best wezen. Dat, uh, ik weet niet wat die mensen allemaal doen in hun vrije tijd verder. Ik weet het ook ik niet. Ik, ik weet het niet zeker. Maar die indiaan, ja. volgens mij was dat Henny niet ja, ja, ja. Echt waar? Ja, ja. Oké. Okay. Ik hoop dat hij het nu wel warm heeft. Oké. Okay. Dan hoeft hij niet steeds aan die kachel te zitten hier. Maar we gaan uh, richting de klok van, uh, ja, van 11 uur. Ja. Dus uh, ik zeg maar even... Mij, het verbaast mij elke keer weer zo dat jij zo goed kan klokken. Dat je, want je, je treft het precies... Nee, ik zal je ik zal je geheim vertellen. Het is. Uh, ik heb uh, uh, van de zomer een Efteling, een kabouter meegenomen. En die zit hier voor mij. Hè? Ja, hè? Pinkeltje? Ja. Nou. <laughs> en uh, die vertelt mij iedere keer hoe laat het is. Oké. Okay. Dus uh, ja. Nou, luisteraars, dan weten we wel hoe laat het is. Dan het gaan, wij, is weer... gaan we daar eventjes tussenuit voor. De... de reclame nieuws, enzovoort, enzovoort. Nou, begint bij het nieuws, hè? We beginnen met het nieuws. Ja, en dan uh, daarna. En dan de reclame. Naar... En daarna zijn wij er weer. Met in de tweede uur een. Uh, het gedicht, hè? Het, ja, het gedicht. Dus eigenlijk is zater zaterdaggedicht eigenlijk het gedicht van ZFM. Maar dit is eigenlijk een aanloopje naar... Een serieus programma op serieus de woensdagavond. De avond, ja. Nou, daar zo meer over vertel. vertel jij er zo maar meer over.